Onacceptabel. PVV-leider Wilders vindt alle plannen niets. Ik heb zelden, en ik loop hier al een hele tijd mee, zoals u weet, zelden zo'n slecht geercod gezien. Ze noemen het Aan de Slag, maar het is echt een veldslag. Ja, zei hij bij de NOS. Wilders herhaalde dat hij het aanstaande kabinet niet wil helpen. In een veilinghuis in Duiven in Gelderland is een oude handgranaat gevonden. Het is waarschijnlijk door iemand opgestuurd die denkt dat het van historische waarde is... want het ding is waarschijnlijk van voor de Tweede Wereldoorlog. Het veilinghuis werd ontruimd zodat experts de handgranaat onschadelijk konden maken. Iran is bereid een deal te sluiten met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wil het land zo ontkomen aan een militair conflict. Trump dreigt al langer met een aanval op Iran na de dodelijke demonstraties in het land. In de regio ligt nu een enorme Amerikaanse vloot met onder andere een vliegtuigschip. En dan nou, Formule 1. Max Verstappen heeft flink wat kilometers gemaakt in zijn nieuwe Red Bull-auto. In Barcelona reed hij 118 rondjes. Max noemde het een productieve dag om zijn nieuwe wagen beter te leren kennen. Volgende maand wordt er opnieuw getest in de Formule 1. Begin maart is de eerste Grand Prix in Australië. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het in het noorden kans op ijzel. Het wordt min 1 tot plus 3 graden. En morgen krijgen we een grijze dag. Het wordt van noord naar zuid 1 tot 9 graden. Op de weg één vertraging op de A4 richting Amsterdam tussen Badhoevedorp en de nieuwe Meer, 23 minuutjes en een flitser op de A2 richting Echt. dus staan ze echt bij L. Echtermeterpaal 206,2 en de A8 richting Beverwijk. Let op bij Oostzaan bij 3,7. Vincent Tronk. Yes, het is weekend. Weekend. weekend. En dat vieren we met een vrijdagavondmix. Ja, lekker drie liedjes in de mix. En aan jou de vraag, wat hebben deze drie liedjes met elkaar gemeen? Wat is toch dat thema? Mocht je het weten, stuur het dan meteen in de app van Kie Music. We beginnen met Afrocheck. I had a dream, I was standing on a star And I realize how beautiful weekend. Sjoerd, goeie Hoi, Heb jij weekend? Ja, zeker. Lekker man. En ga je nog wat leuks doen dit weekend? Ja, we komen net van de judo af om te trainen. Morgen ook weer judo, dus uh, lekker bezig. En welke band heb je? Ik heb nu een bruine band. Bruin. Ik denk dat dat ja. bijna zwart is. Aan de kleur te, uh, te denken. Ja, dat is eigenlijk de, of de laatste stap voordat je naar de zwarte band gaat. En zwart is toch het allerhoogste? Uh, nee, je hebt eigenlijk nog tien reeksen binnen zwart. Dus oh, oh, daarbinnen kan je nog wel veel promoveren. Oké, okay. ja. maar je bent wel een sterke man, hoor ik. Maar jij moet je geen muziek ja, krijgen. Ja, we trainen vaak. <laughs> Sjoerd, wat hoorde jij nou, uh, voor, voor thema in deze, deze lekkere mix van Vrijdagavond? Nou, ik denk thema wereld. En wat hoorde je dan voor liedjes? Uh, we hadden van, even denken, Marshmallow. Uh. Hadden we... Uh, naam weet ik even niet uit mijn nee. hoofd. Nee, ja, het is ook lullig. Ga ze ook even helpen? Wat, uh, ja hoor. Wat een Afroject, I do black in my world. Wat een ja. Daft Punk around the world. En David Guetta ja. met just one last time. En daar zit ook world in. Dus je hebt helemaal gelijk. Wereld is het thema. Je wint het Q prijzenpakket. Super gaaf. Succes, succes met de judo en een heel fijn weekend nog. Hey, dankjewel. Tot wel.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 from waiting Back je music en stay if you wanna dance. Ik ga hem openen. De gezelligste, de goedkoopste en vooral de muzikaalste crew van Nederland. Stefans Piano Bar. Piano Bar. Het is uh, tijd voor live muziek. Welkom in Stefans Pianobar. Vincent hier, ik heb de sleutels gekregen. Uh, elke week stappen we hier naar de, met de grootste artiesten naar binnen. Binnen en buitenland komt hier langs artiesten die een moppie komen zingen. Teddy Swims heeft hier gestaan. Roxy Dekker, Maal Smith. En je moet voor je zien: het is een uh, donkere, intieme plek, er schijnt alleen een een Prachtig rood licht, een soort spotlight op de microfoon. En in de hoek staat een zwarte piano. Met daarachter onze huispianist Stefan zelf. En uh, vanavond vertrouw de gezicht in de pianobar. Want ze waren hier nog een uh, jaartje geleden samen. Maar er is nieuwe muziek. Dus ze zijn er weer gezellig samen. Het zijn Robert van Hemert en Donny. Robert en Donny, hallo. Gezellig man. Goed. Gezellig, ja. Eén en al gezelligheid. Hoe is de Libi? Ja, ja lekker dus, man. Met jou? Ja, ik ben lekker bezig. We gaan zo meteen eerst even een terugblik doen naar. De vorige keer dat je was. Dat hebben we Mona Lisa gedaan. ze yeah. hebben Marcel. Yeah. Marcel. visser op gitaar. Dus die gaan we zo meteen eerst even laten horen. Yes. Um, maar laten we even eerst. Hoe is dit liedje tot stand gekomen? Nou, het is eigenlijk op een hele. Um, grappige manier uh, tot stand gekomen. Okay. Ja, en hier stop ik hem even. Dat dus zometeen eerst die terugblik. op het optreden van Robert Hemert in Stefan's Pianobar. Dit is Mona Lisa. Hi, Jürgen van die Jaar. Louis Vuitton. Ze rijdt in een Renault en reist de hele wereld rond. een Louboutin, het plaatje is compleet. Ik wil zo graag weten hoe ze heet. Ze is een echte Picasso, wat leg ik de laat hoog? En zonder de bijna te denken stap ik op haar af, dus ik zeg... Ik je maar ik denk was je er dan Sava. Sava, voilà. ze se nechte Picasso. Oui, oui. Handen oh, legt in het ho En zonder er pijn aan te denken, stap ik op, maar af, dus ik still did I Robert van Emert live in Stefans Bar. Je hoorde Mona Lisa. Hij heeft dus ook een nieuwe track aan met Donnie. Die spott hij zometeen nog live hier bij Q Music. Oogsja Special komt eraan. En eerst Justin Timberlake. Dit is Sorry. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run at attack someone call a referee. Twice on me mean, maybe a couple of hundred times So let me, oh let me redeem or redeem myself tonight Cause I just need one more shot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 we try a little harder find a way to hold on to love just love oh if now Dat nou, Dan when bij je music. Het is weekend, vrijdagavond. Zometeen nog veel meer live muziek in uh, Stefan's pianobar. Schenk wat lekkers in. Ook uh, Alessa, hoor je zo. Destiny komt eraan. Hoi, Freek hier. Bij Essent geven we thuisvoordeelklanten graag meer dan energie. Zoals ja. elk jaar korting op stroom en korting op energiebesparende producten.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 miljoen. Burel Jackpot is een spel van de Nederlandse loterij speelbewust 18+. Plus. Nu bij Dirk McVitie's. Alle varianten voor maar 1,79. Lekker! Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu. Yakult Plus in de oranje verpakking. Nu bij Ikea misschien wel onze bestal aanbieding.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 Werden. Goed voor je dier zorgen? Jouw gediplomeerde dierspecialist van Welkoop helpt je graag. Met bijvoorbeeld een gewichtsconsult, gezondheidscheck of knippen. Ga naar welkoop.nl en vraag een afspraak aan voor jouw hond, kat of knaagdier. Welkoop, weet wat te doen. Deze week een etentje, dresscode gezellig.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 Halleluja, een mooie avond van maken. een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 I'm gonna kiss Faya Stefan's Piano Bar. Ik vind het echt leuk. Vincent hier op de plek van Stefan. Ik val met mijn neus in de boter. Vanavond de Stefans Pianobar. Met de twee helden in de pianobar. Lekker. Robert van Hemert is erbij met Donnie. Altijd gezellig. En ze hebben een nieuw liedje. Dat heet Moet dat Nou. Gaan ze zo meteen live doen. En Donnie zei het net al even. Um, die samenwerking tussen Donnie en Robert van Hemert... is best wel bijzonder tot stand gekomen. Het is een leuk, leuk, leuk verhaal. Wij hadden samen in hetzelfde pand een studiosessie. Maar Robert die was eerst en ik zou daarna komen. Dus eigenlijk oorspronkelijk zou uh, Robert weggaan. En toen kwam ik... Uh, Robert tegen op de gang. En ik zeg: Joh, grap. Ik zeg van je dit dat. Ik zeg: van, Wat ga je nou eigenlijk doen? En zegt van ik ga naar de kapper. En ik zeg: nee, nee, nee, nee. Ik zeg van kom naar de studio. Want om maar in de kapperstemmen te blijven. Ik heb iets van jij geknipt voor bands gewoon. Zeg maar. uh, eigenlijk zo doen is het ontstaan, <lacht> lente, vanaf scratch. Maar ja. wat het nou? Uh, als je oh jou dit ook weer hoort vertellen, die liedjes die schrijven zichzelf toch al zijn eruit? Of niet? Nou, het, was, het is wel grappig hoor, want het was echt voor het eerst dat ik met hem uh, in de studio heb gezeten. <lacht> ik, moet je wel, ik moet je wel zeggen. Ik heb met veel mensen in de studio gezeten, maar deze was heel apart. <lacht> Een apart, uh, ja, Don is wel gewoon heel, uh, moet ik zeggen. Toen hij begon dacht ik van: oké okay man, welke kant gaan we nu op? Veel, veel grapjes en heel veel energie. En ik dacht alleen maar van: oké, okay, moeten we muziek maken? We moeten toch ergens beginnen. En in één keer gooide die wat. Dingetjes eruit. En ja, weet je, hij is gewoon uh, ja, super creatief, man. In, natuurlijk in zijn woordgapjes en zo, maar hij, hij matcht dat ook wel heel goed in zijn muziek. En ja, van het een komt het ander. En dan toen we echt het begin hadden, toen was het liedje ook zo klaar, man. We hebben eigenlijk alleen maar uh, gelachen. En zeg maar, Robert is ook zo, zeg maar, als je zegt van uh, zing het op zo'n manier of op zo'n ding dat hij gewoon direct ook zijn eigen draai geeft, zo, dat het direct gewoon goed is. Het zeg maar. was een heel leuke sessie. We hebben eigenlijk meer gelachen. En ik weet ook nog dat Robert, hij zou dus zeg maar oorspronkelijk <laughs> naar de kapper gaan, maar die had hij dus afgezegd. En daarna belde zijn vrouw, want hij een etentje ook, zeg maar, met een familieleden. En dan zei je af, en dan kom om vijf, en ik kom om zes, om zeven, en uiteindelijk was hij daar om half negen of zo. Zeg maar. ja. Dus hij had dat etentje niet meer mee, ik heb, gewoon, ik heb gewoon eigenlijk uh, acht mensen laten zitten. Ja. En ze zijn um, honger naar bed gegaan. Ja, ja, ja. Nou, ja vooral ik zelf, hoor. We oh, ja. hebben wel lekker gegeten en gedronken. Maar ik zelf, die, uh, die had er echt heel erg honger. Maar ik moet zeggen, het was de moeite waard, want laten we niet vergeten dat het, uh, dat het resultaat wel echt heel erg goed is, vind ik persoonlijk zelf. En ik ben er heel blij mee. Ze zeiden dat zei dan van plop, plop, plop, en het eten is al op. Zeg maar. Ja. Ja. Ja. ja, welkom bij Donnie. Ja. Het is niet te werken, hou ervan. We gaan hem doen, zijn jullie er klaar voor? Zeker weten. Robert van Hemert en Donnie, Moet dat nou? Ben niet eens hersteld van gisteren. Al het gif werkt langzaam uit. Mevrouw moet me zo vaak missen. Ben toerist in eigen huis en ik vreemd. Party day We'll spanje sok. de slot, we gaan naar de bar, doen het in galop. we de, de plop pas op daar vlieg, met spanje doopstok. de slot, we gaan naar de bar, doen het in galop. Hey, twee maas net en bobby. En zit van ons Loki. En wat besteld in het veld net probeer. Kan me zien met mijn team clean. Als een sopie met mijn clippy crew. En ik hey, ben niet moe. Geplant in die vloed aan het peggy Goe. Kijk maar gaan. Dit is mijn domein. Wie daar op hier square net een kan zijn. Don Perioni, Robbie van Heen met zijn Dizzy. Ken yeah. ik busy net als leen, Het feest groot zit de noos als een saxofoon. In het destaak bekend als proosmeloon. Je slok, slok, de slok, Steven's pianobar helemaal top, top, helemaal top, top, helemaal top, top, helemaal top. Steven's pianobar helemaal top. Stefan komt muzikaal tot de sok, <tie> voor het jaarlijkse bedrag, poelt hij op op je blokje uit oh, <tie> <tie> oh, de onschrijver. Hahaha. stoppers. <tie> Ramers van Emmett en Donnie, mooi dat nou hoor je. Het. Piano bar. Piano bar. Ik vond het ook leuk man dat eindje, dat alleen dat pianootje. dat maakt hem echt. Uh, <laughs> ja, dat is echt geweldig dat, dat maakt hem ook heel klein en ook weer heel vrolijk, weet je wel? Ja. Boys, denk dat jullie er waren tot de volgende keer? Bedankt hartstikke uh, hartstikke dat zijn. we weer mochten komen. Sowieso, Steven altijd. Ja. Zie je die deur daar? Ja. Dat zat altijd open? Tof, oh, ik hey. dacht <laughs> dat je zei je ja. nou omkotten. Ja. Ja, ja. Ja. ja, dat dacht ik. Dacht, dat de raad. Ja. <laughs> De beelden check je op QMusic.nl of in de q van Stefans Piano Bar. Vrijdagavond lekker, het weekend is begonnen. Zometeen nieuwe muziek van Jim Gardner. En eerst Samber. Het is 12 to 12.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 bij Q-Music. Zo, heb je die nagels van Nicky Minaj gezien? Dat gaat nu helemaal vaak wel op TikTok, hè? Daar moet je geen ruzie mee krijgen. Dit is Q-Music. David Guetta, Teddy Swims en and Tones and I. En dit is Q-Music. Miles Smith. En it, dit is nieuw. Jim Gardner is de naam. Better Man. I made promise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 Gardner back community. Ik wist echt tot een maand geleden niks van Jim Gardner. Maar inmiddels, wat heeft hij een prachtig liedje gemaakt. En die naam, die leren steeds meer mensen kennen. Je hoorde Better Man. Hij wordt al vergeleken met uh, ja, Harry Styles. Hè. niet de minste vergelijking. De Harry Styles van Nederland wordt hij al genoemd. Jim Gardner. Um, ik zou zeggen, Jim, even doorpakken nu. Hè. Bel even de Ziggo Dome. En uh, voor je weet heb je tien shows te pakken. Want het gaat hartstikke lekker als je Harry Styles bent. Nou, heb ik gehoord dat Jim Gardner eerst even klein begint. Nou ja, klein, klein, klein. Hij zou binnenkort te horen zijn in Stefans Pianobar. Hier live op Q. Heb je niet van mij? Vrijdagavond, dit is Sabrina Carpenter nu. Dit is Espresso. Hi. Mag ik jou net nou nog een bakkie zetten? Ja, nog eventjes een koffietje. Zo, even nog om uh, even scherp blijven Ja, kan je nog slapen vanavond dan? Nou, dat hoop ik wel. We ook van ik die caveinevrije cupjes daar ben ik dan voor gegaan. Ik ben toch bang dat ik dan stuitig in bed lig Maar daar heb jij geen last van, dus. Nou ja, ik, uh, ik ga het meemaken. <lacht> als ik uh, plafond staar uh, vanavond, dan uh, weet je het. <lacht> Hij is in ieder geval scherp als een mes. Alleen altijd zo Zometeen het laatste nieuws. Wat zit erin? Ja, er wordt vanavond gevoetbald in de eredivisie. Ik vertel zo de uitslag van NAC FC Twente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 Allianz Direct. Comfortabel in de overgang, beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Hey, horeca professional. We je zaak een topjaar met Bitfood. De partner die nooit stilstaat. Want we brengen je de foodtrends van morgen. Lekker veel bravoer. Het merk voor de horeca. En we bezorgen je ook een vet zo wordt het ook voor jouw zaken topjaar. Wij zijn al onderweg: Bitfood. Voor kleine en grote ontdekkers: Skoola groeit mee met je kind. Van spelen met letters en cijfers, naar oefenen met de lesstof van school om zo vol vertrouwen de toetsen te maken. Leuk leren? Probeer zeven dagen gratis op skoola.nl. Yeah.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 Bereken je premie vandaag nog op aanwbnl slash woonverzekering. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Hallo, Odido hier. Heb je ook zo'n zin in de Olympische Spelen? We maken het graag nog leuker voor je met onze podiumprijzen. Met op de eerste plek glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Welkom in de rollercoaster van liefde. Altijd verbonden. Wat er ook gebeurt. Liefde maakt alles de moeite waard. Douglas, welcome to beautiful. Shop nu met 20% korting op alle geuren vanaf 25 euro. En zelfs 25% korting op Armani, Gucci en Jardin Bohème. Douglas. Hoe ziet uw rijplezier eruit?